Zoals gebruikelijk is, gaan we toch even terug naar de woorden die wij vorige zondag hebben gesprokkeld. En dat ging onder meer over de benaming voor de dag waarop de verliefden elkaar ontmoeten. En die donderdag noemen wij de Liefkensdag. Nu, dat lieveken is eigenlijk een verkleinworm, een klein vorm van lieve, dat dus een troetelnaam is. En Albert Kadwaar gaf ons vorige uh, zondag alle benamingen op voor die andere dagen. Maar in ieder geval de donderdag blijft de dag. We hadden het ook over uh, reppig en Albert sprak van reppige kassa. En dat was inderdaad ongelijke kassai, dus met bulten, oneffen, dus zeker niet gelijk. En vermoedelijk heeft het te maken met rap, dat wij ook nog kennen als een, een roof, een korst van een wonde. Inderdaad is die uh, bultig ongelijk, vandaar dat die reppig staat. En bij overdracht is het dan ook op straten en dergelijke gebruikt voor ongelijkheid, tussen een reppige kassa. We hadden het over uh, handboeien. In het meervoud is dat bij ons... Menotten. En die menotten worden ook wel eens mannoten genoemd, maar dat is wel eens meer dan uh, gebruikelijk bij ons, omdat in een onbeklemde lettergreep die doffe ook, uh, ook wel eens een A wordt. Wij hebben al uh, lange tijd uh, synoniemen gezocht voor proefwerk en daar zijn vroeger al eens uitgekomen uh, prijskamp en kampstrijd, maar er was ook nog een concours. Er zijn concours in het meervoud. Ook in de sport was het gebruikelijk van concours te spreken. En wij hadden vorige zondag ook Composities is een zeer oud woord dat eigenlijk uit het Frans stamt: composition voor proefwerk. Als uh, assenswoord voor armband hadden we brangelet. Die brangelet komt natuurlijk, is een veraspeling van het Franse braslet, maar waar die n vandaan mogen komen is natuurlijk een andere vraag. Vermoedelijk is het een ingevoegde n. De vraag is alleen waar die dan vandaan mag komen of onder uh, invloed waarvan die n is tot stand gekomen. Herman gaf het woordje ust op, waar we het vroeger al eens over hebben gehad, Nust. Dat is natuurlijk een woord dat te maken heeft met Horst en Hurst. En dat betekent bij ons een struik of een stronk, maar dat betekent ook wel eens een uh, kleine bult in weiden bijvoorbeeld met gras, hoger gras, dan begroeid. Dat waren ussen. Wij hadden het over Bami's vorige zondag. En het was ook uh, in onze uh, contraille gebruikelijk dat met Bami's pacht werd betaald. En dat geld noemt men dan ook wel eens Bami's we vinden dat in tal van uh, woordenboeken terug. Mevrouw Jans uh, die zei ons, ja, het was gebruikelijk dat men over de middelen, dat men betaalde als men tenminste over de middelen beschikte. En dat was in onze streek, bijvoorbeeld naar de Bezentijd. Na de Bezentijd hadden de mensen hun bezen verkocht en hadden ze dus geld, liquiditeiten, en daarmee betaalden ze dan toch wel een en ander. Mevrouw Jans wist ons te zeggen dat uh, uh, bij haar, dat moet in de buurt van Schepdaal-Wanbeek dan wel zijn, dat op Sint-Tandries dat er dan ook betaald werd in streek. bij Sint-Andries zijn de boeren vies, zei mevrouw Jans. En dat was dan meer dan aannemelijk, omdat ze dus moesten betalen. Dan een afgeleide daarvan, bij ons werd inderdaad, of werden inderdaad de dokters bijvoorbeeld betaald eenmaals jaar. dat was dan meestal op het einde van het jaar, in de buurt van Nieuwjaar, of misschien ook wel eens in de buurt van die Bames als de mensen over dus die liquide middelen beschikten. Wij hadden het over een vringmachine die bij ons, zoals in het algemeen Nederlands, nou eens een vringer wordt genoemd, en die vringer. Uh, daar is heel wat over te doen geweest. Er zijn modellen met twee uh, rollen. Er waren modellen met drie rollen. Twan uh, die zei dat er ook een uh, schoenmaker over een vringer kon beschikken. En dat is ons inderdaad ook bevestigd. In ieder geval, de functie was duidelijk. Men wilde via die vringer het natte wasgoed droog persen. Herman wist ons te zeggen dat men uh, het ook perste om het zob op te vangen. Zop eruit persen. Dat was ook gebruikelijk via diezelfde vringer. Als er nog luisteraars zijn die iets over die vringers weten, dan moeten ze ons maar bellen. Uh, Albert gaf ons uh, op ergens Peter van zijn, Je zet er Peter van en in de betekenis van ge zijt het kwijt, Je zijt er vanaf. Vraag is alleen waar die uitdrukking vandaan mogen komen. En dan heeft Ben ons weer op een spoor gezet waar we niet meer afgeraakt zijn, want daar zijn dan de oude tegenstellingen, man en vrouw, weer uh, tot uiting gekomen. En mevrouw Jans bezorgde ons een uh, lijst van uh, woorden die allemaal te maken hebben, betrekking hebben op vrouwen en ook op mannen. Maar van die vrouwen gesproken, wij hadden het over een ros... Vrouw. Het is wel aardig dat men de vrouw meestal een aantal minder gunstige kwaliteiten toedicht. Uh, boosaardigheid, kwaadaardigheid, gemeenheid, gierigheid, uh, dwaasheid, preutsheid, uh, onverstandigheid, brutaliteit en noem maar op. Dus allemaal toch min of meer negatieve uh, dingen. En daar zijn dan uitgekomen, we kunnen daar straks nog even op terugkomen, een ros, een tang, een scherre, een plodde een pinnen en die is dan uh, gierig, een schut is dan een sut en dat is een dwaze, onnozele, simpel iemand, een ploster, ja een ploster is dan weer gemeen, en dan hadden we een hele reeks van uh, madame, en dergelijke meer, een trut uh, schaap en dat schaap bleek dan toch mevrouw Jans een beetje positiever te zijn dan al de rest, want de schaap is dan toch ook een beetje medelijdend gezegd, uh, uh, dan hadden we weer biest uh, minder gunstig, hè? franke biest en dergelijke. Nu, er zijn waarschijnlijk nog wel andere uh, scheldnamen of benamingen, zonder dat ze daarom ook scheldnaam moeten zijn, voor uh, vrouw. En natuurlijk ook voor man, want Maria was er als de kippen bij om ongeveer hetzelfde te zeggen, maar dan van de mannen. De luisteraars mogen er weer op los gaan, want inderdaad, wij zoeken al die woorden nog wel. En straks komen we nog even terug op de afbeeldingen in Goeiedag Assen onder nummers 78, 79, 80 tot 82, want er zijn er weer een hele reeks bij die toch niet zo uh, evident zijn. En de vraag is of de luisteraars die voorwerpen herkennen als eerste vraag en hoe ze dan ook die voorwerpen wel eens benoemen. Tot straks na het uh, muziekje.